De Chinese president heeft de politie en veiligheidsdiensten opgedragen... alles te doen om de daders te pakken. Een speciaal veiligheidsteam moet de klopjacht coördineren. Meer dan tien gemaskerde mannen vielen gisteren mensen... in het treinstation van Kunming met messen aan. Er vielen 29 doden en zeker 130 mensen raakten gewond. Bij een steekpartij in Middelburg is afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt. De dader was gevlucht, maar kon later door de politie... in een café in de buurt worden aangehouden slachtoffer en de dader hadden vermoedelijke ruzie... die uitmondde in de steekpartij. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Een jongen van acht in het Amerikaanse Cincinnati... is door een van zijn broers per ongeluk doodgeschoten. De drie broers waren op bezoek bij een oom. Een van de jongens vond daar een geladen pistool... waarvan hij dacht dat het een luchtdrukpistool was. Tijdens het spelen haalde hij de trekker over... en raakte de achtjarige in zijn borst... De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed op de operatietafel. Het weer overwegend droog, en kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een buit, wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een hele goede morgen of goedenacht nog. Je luistert uh, naar Lieke en uh, nou ja, je kan weer gaan bellen dus naar radio 1 1121. De lijnen staan open en uh, waar ik het vannacht met je over wil hebben, uh, dat is over tradities. En het is niet per se, omdat ik zelf heel veel met tradities heb, maar het heeft me wel altijd heel erg verwonderd. En dan uh, heb ik het eigenlijk vooral over die kleine persoonlijke dingetjes. Zoals, uh, nou ja, ik begon hierover uh, te praten op de redactie bij BNN. En toen vertelde een collega dat uh, zij thuis altijd op hun verjaardag een beschuitje eten met uh, suiker. Waarop dan in hagelslag de leeftijd van de jarige wordt gezet. Nou ja, dat soort bijzondere persoonlijke tradities. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar waar jij iets mee hebt. Dus welke tradities heb jij? 0800 1121. Dan kun je daar naartoe bellen. Het kan ook iets zijn... Ja, wat jij bijvoorbeeld alleen met jouw familie doet. Wat voor jullie heel normaal is. Maar als je het aan andere mensen vertelt, dan zeggen ze... hè, doe je dat altijd? Um, ja, misschien uh, is het wel iets met Sinterklaas. Wij vieren nog steeds Sinterklaas. En niet omdat er iemand in gelooft natuurlijk. Maar bij ons is het echt ja, een traditie. En het is ook elk jaar weer zo... dat in ieder geval één iemand een keer zo'n handpepernoten naar binnen smijt. Zonder in beeld te komen, zoals vroeger ook altijd werd gedaan... omdat je dan dus dacht dat Sinterklaas echt pepernoten naar binnen gooide... Um, ja, was een, mijn vader die koopt elk jaar weer met uh, oud en nieuw een oudejaarslot van de loterij. Terwijl hij toch wel weet dat hij ja, nooit zal winnen. Dat soort tradities of gebruiken, daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Wat dat voor jou is. En uh, je kunt bellen naar 0800 1121 om dat uh, te delen. En uh, Thijs, je bent nog even blijven zitten. Want uh, ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Heb jij iets met tradities? Nou, nee, eigenlijk niet heel erg. Maar die dingen die jij nu noemt, dan denk ik ja... Die heeft iedereen. Die heb ik ook wel. Want Ik zat net even te, even te denken. Ik dacht altijd: als ik op vakantie ga. is ook een rare traditie. Maar ik wil dan altijd. Ik heb altijd een zeg maar noodvoedsel bij me. Ik wil altijd. Ja, dat klinkt misschien heel bizar. Maar altijd. Uh, vroeger ook heel vaak kamperen, zeg maar. Of eigenlijk nog steeds wel. En dan altijd voor de zekerheid voor de eerste dag. zo'n soort. Ja, houdbare Brandzoen. dingen. Een soort van noodvoedsel echt Echt blikjes met uh, knakworsten. Ja. En, uh... ja, en meestal. Of een ja, of, uh, soort pasta saus en, uh, en wat houdbare groenten en wat pasta. Maar meestal <lacht> ging dat dan gewoon weer aan het eind van de vakantie mee terug. <lacht> ja, ik wil wel graag gebruiken. Een van mijn andere favoriete tradities is om veel uit eten te gaan. <lacht> dus dat, uh, maar dat is zo. Ja, dat noem ik hem. Het is gewoon ooit ontstaan. En ja. Uh, ja, dat blijf je dan gewoon doen zonder er eigenlijk over na te denken. Dat ja. is denk ik met heel veel andere tradities zo. Maar verder in het algemeen heb je er niet zo heel veel mee uh, voor je gevoel. Nee. Ja, Er nee. zijn namelijk mensen die echt heel erg veel waarde hechten aan, aan veel tradities. En uh, dat kan, kan, kan gewoon met familie te maken hebben bijvoorbeeld dat je dat uh, heel graag in stand wil houden. Maar zoals ik al zei, nou ja, Sinterklaas en ook kerst... dat is voor mijn familie wel echt een heel belangrijk... dat dat dan ook blijft bestaan. Terwijl ik zelf denk van ja, het is toch prima... als we elkaar ook op 1 december zouden zien. Bijvoorbeeld het hoeft van mij niet per se met eerste kerstdag. Maar dat is dan, ja, dat is onderdeel van de traditie. Dus dat is dan voor mijn familie belangrijk. Maar uh, nee nou ja, goed, ik ben echt benieuwd naar de tradities die, uh, die jij hebt... en welke belangrijk voor je zijn. Dus 08011. 1, 2, 1. Ik ga zo meteen ook uh, mijn moeder bellen. Want uh, die is aanstaande maandag. Of morgen al dus. Um, doet zij iets met carnaval. Uh, ook... Dat heeft ook met tradities te maken. Ja, en uh, nou ja, ik, ik weet er eigenlijk zelf niet zo heel veel vanaf. Dus ik ga er daar straks even over bellen... om uh, daar iets meer informatie over te krijgen over die traditie. En als wij in de auto zaten onderweg naar vakantie... dan uh, ja, stond dit ook altijd op de muziek van de nits. Dus dat kun je ook wel een soort traditie noemen. Neschio hoor je. En Nesquio en dat is een uh, traditionele vakantieplaat van ons. Aanstaande maandag dan uh, is het zover, want dan is mijn eigen moeder de bruid. En natuurlijk ben ik erbij, maar ik heb echt geen idee wat er allemaal moet gebeuren en uh, wat ik moet doen. En wat ik die dag allemaal kan verwachten. En er is natuurlijk maar één iemand die mij dat kan vertellen. Mam, goedenacht. Hoi, Lieke. Ben je al zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Ik uh, vind het ook allemaal wel spannend en uh, verder laat ik het allemaal gewoon over meekomen. En wat is eigenlijk de aanleiding dat jullie gaan trouwen? Uh, de trouwerij is, is een uh, traditie van oud her uh, in de carnavalstijd. En uh, heel veel carnavalsverenigingen en op heel veel dorpen, en ook in Eindhoven wordt er een boerenbruiloft nagespeeld als het ware. En uh, dit jaar zijn wij dus uh, de bruid en bruidegom van dit boerenbruidspaar. En weet je ook waar deze traditie vandaan komt? Dat er elk jaar een boerenbruidspaar is? Ja, ik heb gehoord of begrepen dat er in een lang verleden de boeren niet zoveel geld hadden om een grote bruiloft te organiseren. Dus dat deden ze dan. Met carnaval was het toch feest. En dan iedereen die wilde trouwen stelde het uit tot carnaval. En dan deden ze met z'n allen een boerenbruiloft. En dat hadden ze één groot feest met carnaval. Maar het is dus geen echte bruiloft. Wel, maar welke rituelen komen er toch allemaal bij kijken? Nou, het, is, het is inderdaad geen echte bruiloft. Maar uh, wat wij dus gaan doen is... Uh, s morgens op maandagochtend beginnen we met een ontbijt. Met alle gasten, familie, vrienden. En uh, daarna... ...vertrekken we naar de locatie waar de getrouwd gaat worden. In het verleden was dat echt in een gemeentehuis in de raadzaal. Maar ja, sinds uh, ons gemeentehuis afgebrand is... ...zijn we verhuisd naar een andere locatie. En daar is een uh, zogenaamde ambtenaar van de burgerlijke stand... ...die trouwt ons in de onecht om 11 minuten over 11. En we hebben beide een getuige, dus het, het lijkt allemaal op een echte trouwerij... Alleen hebben ze er een beetje wat lollige dingen bij gehaald. En die ambtenaar van de burgerlijke stand van de carnaval, die heeft ook allerlei informatie. En die houdt een praatje, En achtergrondinformatie, leuke anekdotes. En daar heeft de familie en vriendenkring dan voor gezorgd. En de gasten die zitten in de zaal. En uh, het bruid en bruidspaar zitten aan de tafel en wordt getrouwd door deze ambtenaar. Maar is het een uh, carnavalsambtenaar of is het echt een officiële ambtenaar die ook in het dagelijks leven mensen trouwt? Nee, het is een carnavalsambtenaar. Ik ben even naam kwijt hoe ze dat noemen, want voor mij is het ook allemaal best wel nieuw. En uh, deze ambtenaar, die, uh, die, die doet ook alle teksten die bij een echte bruiloft komen. En uh, vraagt op een gegeven moment ook van, wil jij uh, A3 tot jouw wettige echtgenoot aannemen? Maar dan zeg je dus ja. Ja, yeah. En dat de getuige die moet ook een instemming geven. En er wordt getekend en we krijgen allemaal een vrouwakte. Voor de carnavalstijd. En zijn er nou nog dingen die echt totaal anders zijn dan bij een normale bruiloft? Uh, nee, ik denk het niet. Uh, het is wel zo dat de kleding is aangepast aan vroeger. Dus iedereen uh, kleedt zich volgens de voorschriften van een boerenbruiloft zeg maar, uit begin 2020. Uh, uh, ja. 20 eeuw was dat 1900, 1800. Zwart gekleed en de bruid heeft dus ook een poffer op de hoofd. En uh, die zit uh, traditioneel bij ons in de vereniging en elke bruid heeft dezelfde poffer op. Wat is een poffer? Een poffer is een, een witte kante grote muts die de bruid op de hoofd heeft. Oké, okay, echt een oude traditionele. Ja. Kantenmuts. Met afhangende kant aan de zijkant en uh, ja, het heet een poffer. En daarna, want dan zijn jullie getrouwd. Wat gebeurt er daarna? Nou, daarna gaan we met alle gasten, drinken we eerst een borrel en een kop koffie voor wie dat wil en wordt geproost. En dan gaan we met z'n allen naar de locatie waar we brood en een soepje eten en om twee uur begint de receptie. En in principe is iedereen, uh, de genodigden zijn daar welkom, maar iedereen die carnaval viert kan ook bruidsmaak komen feliciteren en iedereen neemt dan een cadeau mee en vaak... Uh, is dat in de oude traditie een, een, een krentenbrood, uh, uh, worst, uh, flessen, boerenjongens, boerenmeisjes. Uh, alles in de oude traditie. En uh, ook het eten is aangepast, dus we eten echte soep. En uh, er wordt met zult rondgegaan. En, uh, ja, de fanfare, de prins komt langs, die komt ons feliciteren. Prins carnaval en dansbridjes. En wij, wij krijgen een onderscheiding dan. En nou... Uh... Nou ja, je bent ooit al een keer getrouwd, je bent ook gescheiden. Weet je nog wat je het spannendste moment vond van je trouwerij? Ja, ik weet niet of dat het spannendste moment is, maar in ieder geval het meest emotionele moment is gewoon dat je ja zegt. En hoe verwacht je dat dat dan aanstaande maandag zal zijn? <laughs> uh, nee, wat mij persoonlijk betreft uh, is dat. Ja, toch ook wel best een beetje emotioneel, omdat wij niet getrouwd zijn. En heel vaak is het broer Bruis ook een stel dat niks met elkaar te maken heeft, maar toevallig uh, hebben wij dan wel een relatie. En wie weet, komt het wel ooit nog van dat we trouwen? Dus wat dat betreft, is het een, uh, ja, heeft het een extra dimensie dat uh, een beetje oefentrouwen voor de gein en wie weet ze. Uh, hoe het verder gaat? Een soort generale repetitie. Wie weet, wie weet. Nou ja, en ook voor ons dan, voor je kinderen is het ook een soort ja. generale repetitie. kunnen we vast een beetje aan het idee wennen, misschien. Misschien wel. Ja, dat, dat, dat moet ik eigenlijk aan jullie vragen. Of dat met jullie nog iets speciaals. Uh, of het voor jullie nog iets speciaals betekent, zeg maar. Dat je moeder gewoon ja, dan nu voor de carnaval gaat trouwen. Maar uh, ja, misschien is het vast een beetje oefenen om aan het idee te wennen, als het er ooit nog van komt. Ja, nou ja, dat weet ik natuurlijk maandag pas echt. Want. Voor dit gesprek had ik echt nog geen idee wat er ging gebeuren. Nu heb ik er al een duidelijk beeld van. Ja. Het enige dat ik me nog afvraag is wat ik aan moet. Ja, wat de meeste mensen aan hebben is uh, toch iets. De dames een zwarte lange rok en officieel geloof ik een zwarte blouse of een hesje. En veel mensen hebben een omslagdoek, zo'n gehaakte zwarte doek. Ze hebben bijna allemaal een hoedje op. Ook zwart. En ik heb ja, begrepen dat degenen die niet getrouwd zijn eigenlijk in het wit gaan, de vrouwen. Oh, dus dat is ook een traditie. Daar had ik ook nog niet van gehoord. Dus zo hoor je elk jaar weer wat anders erbij. En uh, ja, de heren die hebben allemaal een, een, een ouderwetse soort pet op. Een zwarte pet. Nou, ik ga me aan de traditie houden dan. Dan kom ik in het wit maandag. En uh, ja, oh. ik, ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin nou. in. Hartstikke leuk. Nou ja, en jij bent niet de enige die het niet helemaal begreep. Want er zijn ook vrienden van ons die niet uit deze buurt kwamen... die in verwarring waren en dachten schaam echt nee. Dus dat gaf wel een populariteit. Ja, en dat is nu wel allemaal uh, opgehelderd. We hebben het helemaal opgehelderd. En uh, nou ja, ze zeggen allemaal, wie weet is het voor jullie een generale. Dus uh, <lacht> iedereen is een beetje benieuwd. Ja. naar. Nou, ik zou zeggen, succes alvast. Ja, met je erop voorbereiden in ieder geval. Ja. En uh, ja, tot maandag. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke goed en ik ben hartstikke blij dat jullie er allemaal bij zijn straks. Doei, mam. Slaap lekker. Oké, okay, dankjewel. Snap. Of ja, ga jij lekker door met de uitzending, hè? <laughs> ja, goed. Doei. Doei. Welke bijzondere tradities heb je allemaal? 0800 1121 Ga je bijvoorbeeld nog steeds elk weekend naar je ouders om je kleding te wassen terwijl je al lang een wasmachine hebt?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 Happens all the time. It's a quarter after. Het is dus, uh, ja, ook nog eens het liedje van uh, mijn moeder en haar vriend... waarmee ze dus aanstaande maandag dan um, ja, voor de boerenbruiloft van de carnavalsvereniging gaat trouwen. Ik ben echt zo ontzettend benieuwd hoe ze het gaat doen. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in en ik ben blij dat ik nu eindelijk weet ja, waar dat dan allemaal vandaan komt. En uh, daar wil ik het vannacht ook over hebben, over tradities. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat jouw bijzondere tradities zijn... Misschien uh, ben je wel lid van een studentenvereniging... of van een carnavalsvereniging en dan heb je daar allemaal tradities van. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je gewoon een soort persoonlijke tradities hebt. Nou, misschien ga je wel elk jaar met precies dezelfde groep, in precies dezelfde periode, naar precies dezelfde plek op vakantie. Nou, Dat vind ik ook een soort tradities, dus daar zou je ook aan kunnen denken. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tradities. 0800 1121, daar kun je naartoe bellen. En uh, Geert, een hele goede nacht. Ja, goede nacht, Wat is uh, ja, jouw traditie, of wat doe je eigenlijk elk jaar weer opnieuw? Nou, onze traditie is dat we zijn 25 jaar geleden getrouwd. En dan doen we elk jaar opnieuw weer de foto in het trouwpak en de trouwjurk met onze kinderen weer op de trouwdag, op de foto. Dus jullie maken gewoon elk jaar opnieuw een trouwfoto? Ja. En, en wat doe je met die verzameling? Want dan heb je echt een heel mooi overzicht van uh, hoe jullie veranderd zijn in de afgelopen 25 jaar. Ja. Die, die plakken we ieder jaar weer bij het boek in. Bij het trouwalbum? Bij een andere trouwalbum, oh, ja. Okay. Oh, wauw. Maar wie, wie heeft het bedacht, Geert? Want dit is echt een heel goed idee. Is ja. heel, heel leuk nou, om uh, bij te dit, houden. Uh, ik heb het een beetje bedacht. En de rest die vond het ook zo leuk om wel mee te willen doen. Mm -hmm. Dus uh, is het zo gekomen. Hey, en jullie originele trouwfoto, waar. Uh, hoe ziet die eruit? Staan jullie ergens voor? of, of Wat is de omgeving? Die, die, is, die is in de dierentuin van Emmen genomen. Oh, dat is bijzonder. Bij de giraaf. Bij een giraaf. ja. En is dan ook elke foto daarna daar ook genomen? Nee, uh, we doen het op allerlei plekken in de buurt bij ons. Mm -hmm. En we, toen we twaalf jaar getrouwd waren, geloof ik, zijn we weer teruggegaan... ...na de dierentuin van Emmen... ...en hebben we een kleine mini-reportage gemaakt. Oh, wauw. Ja, dat was natuurlijk dan een hele bijzondere uh, datum. Maar 25 jaar is ook wel een hele bijzondere datum. Ja. Maar daar gaan jullie niet iets speciaals mee doen? Dat weten we nog niet. Daar hebben we nog een half jaar <laughs> over om te denken. Oh, oké. Okay. Oh, dat is nog tijd genoeg, inderdaad. Ja. En, en Geert, heb je zelf ook... Uh, ja, je hebt ook kinderen. Zijn die ook ja, al we hebben getrouwd? Dochters. Nee. Die uh, zijn nog allemaal uh, niet getrouwd. En denk je dat zij deze traditie ook gaan voortzetten? Heb je, daar al, heb je het daar wel eens met ze over? Nee, ik heb het er nog nooit over gehad. Maar ze gaan ieder jaar met veel plezier weer mee voor de reportage. Mm -hmm. En zou je dat leuk vinden? Zou je dat wat vinden als zij dat ook... Uh... Oh. Ach, leuk. Ja, het is wel een beetje naaperig. <laughs> maar op zich is het wel leuk... Ja, het is niet origineel, nee. Maar je zou er uh, een soort van familietraditie van kunnen maken... die dan binnen ja. de familie wordt, uh, wordt doorgezet. Maar dat hoeft van ja, volgens mij niet zo, uh, zo nodig zo te horen. Nou, nee, ze mogen ook iets anders leuks ja. bedenken. Ja. Ja, nou, ik vind het echt een hele originele ja, traditie. Heel bijzonder, Geert. Leuk verhaal ook. Oké. Okay. Dank ja. je wel. Dank u. En een dag. fijne nacht nog. Ja, bedankt. Oké, okay. dag. 0800-1121, dan bel je naar Radio 1 als je ook een bijzondere traditie hebt. Misschien wel binnen jouw familie, misschien ook wel in het kader van je trouwdag. Maar het mag ook iets heel anders zijn, iets met eten. Daar zijn ook heel veel tradities bij te verzinnen. 0800-1121, wat is jouw bijzondere traditie? Ook één van Eric Clapton. En daar zit trouwens ook een persoonlijke traditie aan vast. Heeft niks met cocaïne te maken hoor. Ik uh, werkte in een kroegje in, uh, in Eindhoven. Op het straat En um, uh, dat uh, was zeg maar het afsluitnummer van die kroeg. Dus als we dicht moesten en uh, de lichten waren al aan. Dan was dit het nummer dat we draaiden om aan te geven. Van nou hierna is het afgelopen jongens. Dan mogen jullie allemaal de deur uit. En dat vond ik eigenlijk best wel. Ik weet niet hoe, hoe die traditie is ontstaan. Want meestal zijn het van die liedjes van uh, hey laatste ronde ga allemaal maar weer naar huis. En dit is eigenlijk best wel een beetje een gek slotlied van het, uh, In een Café. Maar ja, ik vond het wel leuk. Want elke keer als ik nu dat nummer hoor, ja, dan moet ik natuurlijk denken aan uh, de tijd dat ik daar werkte. En dat was heel leuk. Dus het is leuk om daar weer aan herinnerd te worden. Um, Anne, een hele goede nacht. nacht Lika. Hey Anne. Heb jij uh, veel met uh, tradities? Ah, uh... Ja, ik denk dat ik sommige tradities toch wel fijn vind, zonder dat ik dat door heb Dingen als Sinterklaas en zo ik vind het gewoon een fijn gegeven wat er is. En daar word ik ook wel altijd vrolijk van. Wat vind je er fijn aan? Gewoon een soort uh, warm gevoel ofzo? Of wat voor fijn, wat, ja, wat vind je er fijn aan? Het is de voorpret dat je weet dat, dat dingen gaan komen, dat je weet dat het ieder jaar is. En daarmee ook weer herinneringen aan vorig jaar. Mm -hmm. En dat dat dan ook vaak terugkomt op die avond. Weet je, bijvoorbeeld met Sinterklaas. Dat je dan nog van de boel ook al lachen om de afgelopen Sinterklaas met gedichten. Mm -hmm. En dat je dan ook denkt: oh ja, en nu ga ik ook echt een ontzettend bash gedicht schrijven voor uh, degene die mij vorig jaar had. Oh ja. Omdat het, omdat het zo doorlopend is, is dat heel fijn. Maar ik heb ook een hele leuke uh, traditie nog met vriendinnetjes van de middelbare school. Oh. En dat vind ik best wel tof. Want uh, de meeste mensen die. Uh, die nu vrienden van de middelbare school, eind, als ze in een eind twintig zijn, niet meer zoveel. Uh, maar we hebben een groep met negen meisjes. En die zie ik absoluut niet iedere dag of iedere week. Sommige ervan wel, sommige echt alleen maar op het verjaardag. Maar wij proberen wel ieder jaar weer met de negenen op vakantie te gaan. Een weekje. Ja. En meestal lukt dat ook nog wel. Omdat dat toch wel een traditie is waar we allemaal zoveel waarde aan hechten. En dat het dan ook helemaal prima is als je iemand letterlijk een jaar niet gezien hebt. Op het moment dat wij dan met z'n allen weer bij elkaar zijn. En of dat nou op een campingtje in Frankrijk is. Of een weekendje in de Ardennen. Of uh, in Boedapest of zo. Dat is gewoon altijd gezellig en leuk. En dat, dat klopt weer. Zo'n vertrouwd gevoel. Maar er zijn dus mensen bij die jij dan een jaar niet hebt gezien. Of hebt gesproken. En die zie je dan één keer per jaar als jullie met z'n allen op vakantie gaan. Ja, nou, een jaar is het, In ieder geval, het, het kan voorkomen dat ze een half jaar niet gezien hebben. En dan is het gewoon uh, weer vertrouwd als je elkaar weer ziet. Dat maakt dan uh, niet uit dat je elkaar zo lang niet hebt gezien, zeg maar. Nee, ah, nee dat dan is het gewoon uh, helemaal prima. En ik denk dat dat toch ook een beetje door die traditie komt. Dat iedereen daar hetzelfde in staat. Van ja, dan zijn we gewoon samen en dan is alles goed. En is het wel eens voorgekomen dat jij er niet bij was? Heb je de traditie wel eens verbroken? Ik ben er één keer niet bij geweest. Um, en dat was, uh, waarom was dat ook alweer? Volgens mij was dat omdat ik vond dat ik toen echt wel iets aan mijn scriptie moest doen, wat ik toen ook niet gedaan heb. <laughs> uh, <laughs> dus dat was eigenlijk een beetje onzin. Ja, dat was niet zo'n goede reden dan achteraf gezien misschien. Nee, nee, maar over het algemeen zijn we in ieder geval wel met 7 a 8 van de 9. Nou, dat is wel het is mooi dat die traditie dan al zo lang uh, in stand is gehouden inderdaad. En dat is het natuurlijk wat een traditie echt tot een traditie kan maken dat je het ook echt blijft doen. Want je kan iets een paar keer doen. Dan is het misschien nog niet echt een traditie. Maar ik denk als je het inderdaad... Ja, hoe vaker je het herhaalt... Hoe, hoe groter de traditie wordt. Ja, zeker. Op een gegeven moment dachten we ook... oh, volgend jaar wordt ons tiende jubileum. Dan moeten we echt heel groot gaan vieren. En dat bedachten we toen we op vakantie waren met z'n allen. We yeah. zagen dus allemaal dingen plannen. Oh, en dan gaan we zoveel geld per maand sparen. Dan gaan we echt naar iets vers. En die is heel tofs. En op een gegeven moment begon iemand te rekenen. En die zei, jongens... Dit is al 10 jaar, dus dit is al in ons jubileum. Dat was al een jaartje te laat. Ja, dus nu, nu wachten we maar totdat we op 15 jaar zitten en doen we dan wat groot. En uh, denk je, zie je het ook voor je dat jullie uh, straks, uh, nou, 80 zijn, gaan jullie dan nog steeds op vakantie? Ik hoop het. We hebben nu nog niet getrouwde mensen en kinderen en de hele mikmak erbij. Dus dat is nog niet een obstakel geweest. Ik denk, als we dat overwinnen, dan redden we het ook wel van de dag Ja, obstakel als in uh, dat, dat je nog minder tijd hebt om uh, die week vrij te maken. Ja, precies. Ja, ja. Nou, Anne, ik ben heel benieuwd. Ik vind het een uh, mooie traditie, inderdaad. Dank je wel voor het bellen. En een fijne nacht nog. Tot dan. Doei. Doei. En um, Roja, een hele goede nacht. Goede avond, of nacht inderdaad. <laughs> ja. Um, even kijken, want je bent een Iranier, begrijp ik, hè? Daar komt jouw naam vandaan. Ja, ja dat klopt. Ja. En, um, nou, vertel wat is een, een. Want het heeft daarmee te maken, hè, De traditie die jij hebt. Ja, dat klopt. Ja, um, Iraniërs zijn Perzen, zeg maar. En mm -hmm. Perzen uh, vieren het nieuwjaar op 21 maart. Yeah. En het is een traditie dat ze altijd op laatste avond voor het nieuwjaar, dus 20, altijd visgerecht eten met rijst. Ja. Yeah. Uh, en dat doen ze nu nog steeds door de hele wereld waar ze ook zijn. Want na de revolutie uh, zijn heel veel Iraniërs verspreid door de hele wereld. Mm -hmm. En uh, dat zie je gewoon dat we dat wel blijven doen. Ja, nodig, overal. En waar komt dat vandaan? Waarom is dat dat je dan vis eet en rijst voordat het oud en nieuw is, zeg maar eigenlijk dan? Ik heb geen idee om <laughs> heel eerlijk te zijn. Er zijn veel meer uh, tradities dat het nieuwjaar van Iran Oké, okay, vertel uh, nog eens een paar. Ik weet wel waarom wij 21 maart uh, het nieuwjaar vieren. Dat weet ik wel waarom. Maar waarom we dan precies op dat moment bijvoorbeeld... Uh, Vis eten weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat wij... Want uh, 13 dertiende dag van het nieuw jaar is eigenlijk natuurdag. En uh, gaan Iraniërs ook altijd picknicken. Mm -hmm. Dan zijn ze ook in natuur. En, uh, en 21 maart vieren ze het omdat het begin van de lente is... En, uh, schijnt ooit uh, per se bedacht hebben dat uh, nou een nieuw jaar begint pas als aarde opnieuw begint te leven, En aarde begint opnieuw leven met lente. Ah. Oh. Dus, uh, vandaar dat ze. Nou, het, uh, ja. Ja, het is inderdaad wel veel. Ja, staat in bloei. Je hebt uh, veel uh, ja, lammetjes, eieren, alles, alles groeit inderdaad op, uh, vanaf de lente. Wat dat betreft ja, dat is dat het wel is. logischer dat het dan ook een nieuw jaar weer. Groeit en bloeit. Ja, ja dat klopt. En uh, vier je dat dus in Nederland ook? Uh, ja, dat uh, doen we wel. Alleen veel uh, kleinschaliger dan in Iran. Ja, hoe gaat het dan hier? Hier, want het uh, wordt gevierd... Uh, elke jaar is een ander tijd. Want het is precies als aarde één uh, rondje heeft gedraaid. De ene keer is midden in de nacht. Dan is de andere keer, zeg maar, middags of s morgens. Mm -hmm. En dan meestal als je... Uh, ik zelf persoonlijk, helaas, heb ik geen uh, Persische zenders. Uh, maar uh, meestal heb je al verbinding met uh, zo'n tv-programma. Wordt ook helemaal gevierd. Net zoals hier... Uh, op elke zender dat is een show of wat dan ook. En dan wordt het ook gevierd en heb je het ook. Mm -hmm, ja, met een jaar overzicht. Sorry? Met een jaaroverzicht en een terugblik op het afgelopen jaar. Ja, bekende actrices en uh, noem maar op hmm. allerlei spelletjes of uh, wat dan ook. En dan is het, uh, meestal ben je bij elkaar en dan vier je het. Alleen omdat elke jaar hier 21 maart op een andere dag valt. En meestal moet je wel hier gewoon naar school en naar werk en noem maar op. Wordt het wat kleinschalliger gevierd. En wordt hier wel jaarlijks een grote concert gegeven... Uh, in Oberhuizen, uh, Arena Oberhuizen, daar komen wel heel veel Iraniërs door heel Europa naartoe. Die mm -hmm. is ook wel groot. En wat is dat dan? Een... Oh, dat is ook voor het nieuwe jaar. Dit is voor nieuwjaar. Ja, ah, okay. Want de meeste acteurs en actrices van Iran wonen in Amerika. Mm -hmm. Of ja, ook verspreid een beetje door heel Europa. En dan wordt daar zeg maar, een concert gegeven van een aantal bekenden. En vind je dat moeilijk om uh, in Nederland je ja, Iranese tradities voor te zetten? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik heb zelf in Nederland een schoonzus en Duitse zwager... en mijn vriend is Nederlands... We doen even uh, hard mee en is eigenlijk alleen maar leuk. En uh, doe je zelf ook mee met de Nederlandse tradities? Oh ja, zeker. Ik ga altijd voor aan het uh, Sinterklaas aan, op carnaval. <laughs> dus je, je pakt gewoon eigenlijk alle tradities van alle culturen die, die in je familie zitten... en die mix je dan en dan heb je eigenlijk... Alleen maar meer feesten ja, per jaar. Dat is heel slim. Ja, inderdaad. De leuke pakken we op en wat minder leuke negeren we gewoon. <laughs> nou, Roya, mooie uitleg. Dankjewel, want ik wist het inderdaad niet uh, dat het op 21 maart uh, begint. En ik ben nu eigenlijk wel heel erg benieuwd waar dat vis eten dan vandaan komt op de avond van tevoren. Maar misschien uh, ja, kan iemand anders dat nog vertellen. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat hoop ik ook. Oké. Okay, okay. nou. Roya, dankjewel voor het bellen. Fijne nacht nog. Nou, hetzelfde dag. Dag. 0800-1121, het telefoonnummer van Radio 1 voor jouw bijzondere tradities. Ik ben heel erg benieuwd. 0800-1121. En ook als je dus weet waarom uh, ja, er vis gegeten wordt op de avond voor het Iranese nieuwjaar. As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the starry crown Good Lord, show me the way Oh, sisters, let's go down Let's go down, come on down Oh, sisters, let's go down Down in the river to pray as i went down in the river to pray studying about that good old way and who shall wear the robe and crown good lord show me the way oh brothers let's go down let's go down come on down come on brothers let's go down I went down in the river to pray. Crowd down to the river to pray. Dat liedje kwam ik uh, laatst toevallig weer tegen. En um, had ik al heel lang niet gehoord. En ik moet ook nog steeds de film kijken die erbij hoort. Of waar het in ieder geval de soundtrack is. Waar die bekend van is. Oh brother, where are you? Dat schijnt een hele, hele mooie film te zijn. En ja, met dit soort mooie filmmuziek... kan ik daar alleen maar ja, hele hoge verwachtingen van hebben. Ehm... Um, ja, ik heb het over tradities vannacht. Dus uh, heb jij een hele bijzondere traditie, een familietraditie of een persoonlijke traditie? Of misschien heeft het wel, ja, net zoals ik sprak net, um, Roya. En die is Irenees. en die vieren altijd op 21 maart oud en nieuw. Nou, dat soort tradities, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus je kunt bellen naar 0800 1121 naar Radio 1. En um, ik ga eventjes naar uh, Jan. Goedenacht. Hallo. Hallo, goedenacht Jan. Ja, goedenavond. Goedenacht. Ja, ja, ik zit nou momenteel helemaal in de carnivalsfeer. Oh, ik hoor anders euh, niks op de achtergrond. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee maar ja, nu even thuis. Dat dan moet ik allemaal uitzetten, <laughs> Ja, en uh, wat heb je gedaan dan? Uh, ik, ik heb vandaag gewerkt. Oké. Okay. Maar het gaat erom. Eigenlijk de carnaval, dat dat een hele... Uh, uh, ik, ik, ik woon in Brabant dan. Mm -hmm. Dat eigenlijk een, uh, een heel ander iets is. Het, uh, het wordt als een christelijk feest gevierd. Maar eigenlijk komt dat van een heel oud, oud iets uit. Dat is gewoon omdat het... Uh, vroeger hadden mensen alles in pekel zitten en in, uh, in pekel. Uh, ik weet niet of we weten wat. Zout, hè? Huh? Zout, toch? Ja, in, ja. In, in gezout en dat alles maar op, opgegeten moest worden. Ja? Dat ze alles maar op zouden eten uh, voordat het echt ging uh, het voorjaar begin. Mm -hmm. Nou, dan kan je maar beter eerst opeten en dan maar. Opeten. En ja. dan, komt de, de, de, ja, dan, dan komt een tijdje, ja, dan heb je niks meer te eten. En dan komt er vaste van. Ja. Dat komt eigenlijk voort uit een gebrek aan eten. Ja. Ja? Ja. En, dus en, en wat is de link met carnaval? Huh? En wat is dan de link met carnaval? Met de link met carnaval, dat je nu, nu alles op mag eten. Ja? Dan gewoon een tijdje even niks zei En dat, dat, is, dat is hoe carnaval ontstaan is ooit? Ja. Ja, ik weet wel dat het inderdaad met vasten te maken heeft, maar dat is toch ook in het christelijk in het katholieke geloof, wordt toch gevast? Ja, maar, maar uh, dat is uh, net als uh, andere uh, oude feesten. Daar uh, werd het christelijk, de christelijke kloof werd eraan aan verbonden. Maar je moet gewoon. Uh, uh, het christendom heeft zich altijd verbonden aan oude oerfeesten. Oh, dus dit bestaat eigenlijk al veel langer, bedoel je? Ja. Oh. Voordat en hoe? Voordat het christendom bestond, bestond natuurlijk ook altijd uh, de, de, de oude oerfeesten. Ja. De, de zonnewende en dergelijke. Ja. Dus het, het, het, is, het is gewoon, ja. Het, het, het christendom heeft altijd een, een feest gebonden aan, aan een oude feest. oké. Oh, okay. ik, snap, ik snap wat je bedoelt, ja, maar. ehm um... is de kerst, kerstmis. Ja. Ja, bedoelde. Ja. Dat, dat is, uh, we doen jammer, kerstmis. Dat, dat is ja, ook, ook een uh, zonnewende feest. Uh, ja, dat heeft, uh, ik zeg niks tegen het christendom te zeggen hoor. Nee. Maar, maar, maar dan dat was uh, ja, een kerstboom heeft niks te maken met, met, met Jezus Christus. Nee. Dat is, dus dat komt eigenlijk nog, uh, dat is afgeleid van het oorfeest. Ja, hoe is feesten zijn het allemaal. Maar Jan, waarom weet, uh, waarom weet ik dit niet? En waarom weten volgens mij heel weinig mensen dit? Of waarom lijkt het inderdaad zo alsof het uh, de, de christelijke feesten zijn... Die, uh, waar het aan afgeleid is, maar is het eigenlijk veel ouder al ontstaan? En hoe weet jij dat wel? Hoe is dat wel weet? Ja. <laughs> nou, dat, dat, dat, weet ik. dat kan je toch ieder boek nazoeken? Nou ja. Ik wist het blijkbaar niet. En, nee, maar, maar, maar. maar... hoe komt het dat het ja, zeg maar, algemeen opgevat wordt... dat het, het vaste zeg maar, een, een christelijk gebruik is? Het vaste een christelijk gebruik is... dat is gewoon dat... Uh, om, om deze tijd... Ja, ja, nu hebben we allemaal Frieskisten en, uh, en supermarkten. Maar eigenlijk was... vroeger was het gewoon om deze tijd... Nou, we eten alles op wat nog in, de, in, de, in, in, ja, in het vat zit. Mm -hmm. ja, dat eten we allemaal op. En nou ja, dan zien we weer wanneer het, het mooi weer wordt. En er we, en we weer nieuw voedsel is. Nieuw, nieuw voedsel is. Ja. En dat is dus eigenlijk een, een oergewoonte... Dat is lang geleden, ja. ver voor, carnaval, of, uh, ver voor uh, het christendom, is dat al ontstaan. Nou. Ja, dat het is ver voor het christendom ontstaan. Nou, ik vind het een heel interessant verhaal, Jan. Ik wist het niet. Ik dacht inderdaad echt dat carnaval een, uh, ja, een katholieke... dat het uit het katholieke geloof voortkwam. Nee, maar, maar, uh, al die, oh, nee, maar, maar, maar het christendom... Ja, ja ik, ik zeg niks negatiefs over. Maar die heeft alle feesten. die hebben, ja, alle oergewoonten. hebben ze daar een, een christelijk uh, sausje ja. overheen gelegd. Ja, nou Jan. Nou, oude, ik, oude oergewoonten. Ja, ik, ik ben blij dat ik, weer, uh, nou, dat ik weer wat bijgeleerd heb. Dus uh, over tradities. Dus dank je wel daarvoor. dankjewel voor het bellen. Ja, vriendelijk bedankt. Nog een fijne nacht. Goed, dank u. Ik ga morgen carnaval vieren. Ja, Alaaf. Veel <laughs> plezier. Ah. Oh, Alaaf moet je hier niet zeggen, hoor. Alaaf? Ja, Brouw. wel, joh. Nee, joh. Ik ben Brabant. Nou, waar, waar ik in Brabant carnaval vier en waar ik vandaan kom... daar zeggen ze het wel, in Lampengat. Lampengat? Ja, ja daar wordt toch. wel Alaaf gezegd. Dan zijn het al wanneer. Ja, daarom. Krabbegat? Ja. Is dat Breda? Nee, nee bergen op zo. Bergen op zoom, oh ja. Nee, ja, Jan, sorry. Dat, dat, dat wist ik niet. <laughs> Weer wat bijgeleerd. Oké, okay, nou geen Allah dan, maar wel veel plezier. Fijne carnaval. Oké, okay. doei. Um, Agen, zeg ik dat goed? Of is het... Ja, dat vond je goed. Oké. Okay. Agen, wat uh, is jouw... Uh, nou, traditie van deze nacht? Nou, mijn tradities zijn iets, iets luchtiger dan die van Roya en helemaal dan die van Jan. Mm -hmm. Maar uh, ik heb een soort uh, running als ik naar bed ga en dat, dat kan het mm. dus niet zijn, ik ben net ook thuis. Als ik dan in bed ligt, dan kan ik nooit slapen. Het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe, maar wat ik heb gedaan vooral, maar ik kan gewoon niet slapen. En daar heb ik een soort trucje voor bedacht, dat ik dat wel lukt. Ja. Dat is een soort, ik ook een rondje so social media. Eigenlijk niemand meer wil doen op zo'n tijdstip als dit. Ja, dat, uh, dat duurt ongeveer 8, uh, 9 minuten. Mm -hmm. Dan zit je even Twitter bij, Instagram. Echt niemand houdt ervan, maar toch kijk je even wat er is gebeurd. Wat je allemaal hebt gemist. Hè? want Zo is dat nu. En dan doe ik een spelletje met de. Uh, ik doe nu quiz, duel. En dan, ja, dan zit je zo met de mensen te spelen en dan, die zijn natuurlijk allemaal aan het bed. Dus ga je met een random, uh, random uh, mensen spelen. Nou, dat werkt ook niet. Wat moet je dan doen? Ja, dan, moet je, dan, dan krijg je een categorie. Dan moet je dan kiezen en dan, dan moet je er drie vragen over beantwoorden. Ja. Dan word je gekoppeld aan iemand die, uh, die ook uh, een random spel op dat moment wil spelen. Nou ja, het klinkt nu echt uh, lekker 21e eeuw. <laughs> maar het kan gewoon iedereen, iemand uit de wereld zijn. Ja, oké okay. en, en dan doe je dat en dan hoop je dat je slimmer bent ja, en, en meestal lukt dat wel <laughs> en daarna komt dan het, uh, het rondje spelletjes en dan valt het meestal in slaap en dan word je de volgende ochtend wakker met je telefoon op de grond. <laughs> uh, nou ja, rondje spelletjes wat niemand, uh, niemand echt leuk vindt zoals Candy Crush of uh, Flap Deep Bird, dat soort lekkere 2014 spelletjes. Ja, daar val je wel van in slaap als je die aan het doen bent. Nou, en nogmaals, het is meer persoonlijk dan, uh, dan, je, dan mijn twee voorgangers. Maar dat is wel mijn traditie. Oké, okay, nou, maar dit is interessant. Want jij gaat dus altijd, als je naar bed gaat... kan je dus eigenlijk gewoon niet slapen. Dat is, dat is dan ook al bijna een soort traditie bij jou. Ja. En dan heb je een, een, ja, heb je een bepaald uh, cirkeltje... wat je af moet uh, gaan van handelingen... waardoor ja. je dus in slaap valt. Ja. En is dat elke dag hetzelfde? Elke dag hetzelfde en uh, nou ja, ik hoef ons op de radio niet over te verdiepen. Maar dat vroeger al slaapproblemen. En dan nu heb ik er een beetje opgelost door een soort elke avond een soort zieletje af te werken. En nou uh, ja, dan uh, werkt dat wel. Maar um, het is best wel gek eigenlijk dat je uh, dingen doet waar je juist heel veel prikkels van krijgt. Spelletjes en. Ja, heel veel, en... Prikkels, heel veel ja. impulsen. Op een of andere manier uh, is, dat, is dat de enige manier, want ja, een theorie van mij, dat je dan in bed ligt en dan de hele dag in Tilsen gaat en dan krijg je ze in bed alsnog. Maar dan word je op zijn uur zo moe van die in Tilsen, die je ook al de hele dag hebt gehad, maar die je dus ook in bed krijgt. Ja. Waardoor dat dan werkt op zo'n manier. <lacht> dat is het Maar goed, dat is niet echt wetenschappelijk onderbouwd, maar dat is een beetje... <lacht> je, je hebt het nog niet wetenschappelijk onderzocht. Waar het niet tegenaan loopt, maar tegenaan slaapt. Ja. Nou ja, als het voor jou werkt, dan lijkt het me een heel nuttige uh, traditie inderdaad. Goed ritueel. En er zijn ja. misschien nog wel meer mensen, want het is niet echt een uh, tijdstip waarop je vrijwillig uh, snel wakker bent. Dus misschien zijn er wel meer mensen die dit uh, kunnen uitgaan proberen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Je, je moet een soort, vind het echt wel belangrijke is, is geduurd, maar je moet een soort uh, rondje vinden waarin je... Dat dingen die je voor als je gaat slapen moet doen, op een soort natuurlijke manier. Dus het begin met makkelijke spelletjes. doe dan misschien filmpjes die je wilt kijken, of moeilijke uh, spelletjes, of woordspelletjes of wat dan ook. En dan verleef ja, dan, uh, ik dat, het, dat dat goed werkt. Ja. je moet het echt over iemand die niet kan slapen, die soms nachten oversloeg en er niks van merkte. Dat, dat heb jij ook meegemaakt? Ja, nou ja, nu doe nog steeds. Maar, uh... maar als het rondje niet werkt, bedoel je, nu nog steeds? Nou, nee, ja, gewoon. Soms sliep ik uh, twee, twee van de zeven avonden in de week. Dan sliep ik gewoon niet en dan uh, blijf ik de hele dag op. Ja. Dan je dingen die je s'nachts doet, maar dan word je niet echt wakker. En weet je hoe dat komt? Is dat, uh, ja, dat is vast, je bent vast heel vaak uh, in het ziekenhuis geweest om dat uh, te laten onderzoeken. Nou, er was, was, was gewoon een soort ritme wat je, wat je, wat je aanmeet, maar, uh, dat had vooral mee te maken. Maar het was niet echt iets heel heftigs. Maar... Oké, okay. het is geen stofje of zo dat je dan mist. Oh? Dus het is niet zo dat je dan bijvoorbeeld een bepaald stofje mist waarvan je makkelijk in slaap kan komen. En, uh... nou, dat dat nog ooit ontdekt wordt. Dat, dat, dat zou het kunnen zijn. Ja. Maar het, het, en en uh, het, het enge was altijd dat ik dan nooit sliep en dat mensen het ook niet echt aan me merkten. En dat je het zelf ook niet merkte. Dus nee. je echt denkt: oké, okay, als, ik, als ik nu zo meteen, uh, 28 ben, dan, uh, dan kan ik echt nooit meer slapen en dan is ik klaar. Ja. Maar dat, uh, werkt het niet. Nee, nou, gelukkig dankzij jouw uh, zelf uh, ontdekte niet-wetenschappelijk onderzochte methode. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Ja, en heb je dat al gedaan vannacht? Of uh, moet je dat nog gaan doen zometeen? Nou, ik, uh, ik zit nu echt op de bed. Dus uh, ik kom niet eens van slapen, dan in de twee dagen. Nee, al, al twee dagen niet. Nee. Nou, ik hoop dat het dan alsnog uh, helpt als je nu dat, dat, dat rondje weer doet van social media, spelletjes en, uh, en dan in slaap vallen, hopelijk. Ja, maar de traditie helpt wel voor. ja. Ja. Nou, dankjewel voor je, voor je traditie. Dat je die even gedeeld hebt. En uh, hopelijk slaap lekker. Oké, Lieke. Jij ook. Dank je. Doei. <tied> Het is nieuwe muziek van American Authors, Best Day of My Life. Zometeen verder met dit programma. Eerst het nieuws.